Joboot met het NOS-journaal. De NAVO gaat eox vliegtuigen inzetten in de strijd tegen de Islamitische Staat. Aan boord is geavanceerde radar- en communicatieapparatuur waarmee IS in Syrië en Irak kan worden gevolgd. Op de top in Warschau is ook besloten dat de NAVO tot eind 2020 miljarden blijft investeren in de Afghaanse strijdkrachten. Het geld wordt besteed aan opleidingen. De Oekraïnse president Poroshenko heeft de nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 een brief gestuurd. Die hadden hem gevraagd om de radarbeelden van het moment van de crash vrij te geven. Op de Nederlandse ambassade in Kiev wordt de brief nu van de Oekraïense president vertaald. Het is nog niet bekend wat erin staat. De radarbeelden geven mogelijk meer duidelijkheid over wat er bijna twee jaar geleden in de lucht is gebeurd. Een Duitse jongen van 15 heeft gisteravond voor paniek gezorgd op het strand bij Westkapelle in Zeeland. De jongen droeg lege kleding en een bivakmuts en richtte een nepvuurwapen op strandgasten. Agenten hebben de jongen met getrokken pistolen op zijn knieën gedwongen en toen bleek dat het om een nepwapen ging. In de kerven van zijn ouders werden meer nepvuurwapens aangetroffen die niet van echt zijn te onderscheiden. De ouders en hun zoon zijn aangehouden voor het overtreden van de wapenwet. De Brit Chris Froome heeft de achtste etappe van de Tour de France gewonnen. Hij pakte het geel na een zware bergetappe in de Pyreneeën. Froome kwam alleen over de finish. In de laatste afdaling ontsnapte hij aan zijn concurrenten. Tweede op 13 seconden werd de Ier Daniel Martin. En derde de Spanjaard Joaquim Rodriguez. De vrouwenfinale op Wimbledon is gewonnen door Serena Williams. Ze versloeg in twee sets de Duitse Angelique Kerber. 7-5-6-3. Het is de zevende keer dat Serena Williams Wimbledon wint en het is haar 22e Grand Slam. Het weer in het zuiden nog zonnig, verder bewolkt en in het noorden kans op regen. Vanavond overwegend droog in het hele land. Morgen volop zon en temperaturen tussen 24 en 28 graden. Na het weekend wisselvallig en minder warm. Dit was ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, entertainment for you. Solo in tu walk, yo quiero acabar. todos zover, besos que te quiero dar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 het Enrique Iglesias, Doyle, El Corazon, je hebt die 106 met 106,9. De entertainment for you, zaterdag gast. Ja, en daar is ze dan. Saskia Heymans, oftewel Saskia Suvol, zoveel... hey. artiestennaam. Hè? <laughs> ja, ja, klopt. Saskia. Vertel eventjes ja, voor de luisteraars uh, die je nog niet kennen. Uh, eventjes wie je bent, waar je vandaan komt. En uh, ja, wat je doet eventueel. Wat je na, naast het zingen doet. Uh, ik kom uit uh, Aalsmeer. Of thans, daar woon ik. Ja. En um, ik heb naast het zingen een eigen bedrijf. Samen met uh, mijn vriendin uh, Penny Williamson. FBL, full bodylifting. We houden ons bezig met... Uh, op cosmetisch en medisch gebied... het menselijk lichaam. Mensen zich beter gaan voelen. En dat is ook in Alsmeer? Dat is in Amstelveen. Amstelveen, oké. Okay. Ja. Nou ja, leg naast de deur. Ja, Nog. vijf <laughs> minuten lopen. Ja. Hé, hey, uh, ja. Het nummer uh, jij en Ik. Ja. Daar, uh, daar hebben we je eigenlijk voor uitgenodigd. Uh, ja, hoe is het eigenlijk een beetje tot stand gekomen? Uh, want ik heb begrepen dat, uh, dat het eigenlijk een... Uh, eigenlijk niet, niet uit wou brengen, laat ik het zo zeggen. Nee, het is uh, begonnen dat ik... Uh, waren bij uh, vrienden, bij Ron van Weveren... die is van Beaver Productions... waar was ik uh, uitgenodigd om gewoon lekker een keertje te komen eten. En toen kwam hij ineens met een nummer... en hij zegt, nou, ik heb iets voor jou... dat moeten we in het Nederlands vertalen. Ik ben eigenlijk meer van het Engelstalig... Dus ik moest er even over nadenken. Want het enige wat ik dan wel zing in mijn repertoire... Nederlandstalig is Rutje Kot. Want ik ben echt fan van haar. Ja. Voor de rest zing ik geen Nederlandstalig. En toen zei hij van nou ja... Je moet wat met dit nummer doen. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Eigenlijk een uit de hand gelopen grap. En toen zei hij van nou ja... Ik ga jou gewoon promoten. En uh, ik, ik ga er, ik ga, we gaan er werk van maken. En we zien wel wat er van komt. En dat heeft een denk ik een paar maandjes geduurd. En toen zei, die, toen zei Ron in één keer van, nou, we gaan nu naar uh, Bram Koning toe. We gaan vragen of hij het, uh, de tekst wil schrijven. En uh, volgens mij moet het wat worden. En ineens kreeg ik ook het gevoel van ja, volgens mij moet het ook wat worden. En het is gewoon op mijn lijf geschreven. Het dus nou, is toch maar, Nederlandstalig. Ja, uh, het is sowieso een geweldig nummer. En uh, ja, mijn collega die zei het net al, een, een, een jessie uh, clip eigenlijk. Ja. Ja. Nou, ik vind het ook een, een heerlijke clip hoor, daar niet van. Hij, <laughs> hij, hij zit momenteel in Spanje, dus hij zit er beter voor als ik. <laughs> hey, uh, ja, ik denk dat we maar eventjes moeten gaan draaien. Ja. Jij en ik, Saskia Solvol... Te zwijmelen gewoon Saskia Soofel en jij en ik hierbij zie je entertainment voor jou en uh, ja tevens ook uh, de nummer 1 uh, van entertainment uh, Dutch Top 5. Yeah. yeah. <laughs> Saskia. Ja. Hoe is het eigenlijk allemaal tot, uh, tot stand gekomen dat je bent gaan zingen? Um, ik vond zingen altijd al leuk, alleen ik durfde nooit en ik heb um, op een gegeven moment uh, met school feestjes, dan kon je ook je eigen ding doen. Dat deed ik ook al met mijn zusjes samen. Maar die kunnen ook zingen. Want dansen voor de televisie en zo. Ja, en dat in je dingen. hand. Ja. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment meegedaan met de soundmix show. Nou, dat was echt zo eng. Dat ik op een gegeven moment met mijn rug naar het publiek ging staan. Ik zei van, nou mag ik zo zingen? <lacht> <Was> <lacht> ik durfde uh, niet. En uh, uh, in juist huis, man? Ja, ja, ja klopt. En ik ben op een gegeven moment uh, in een band beland. En dat was in 97. En daar heb ik tien jaar heb ik daar mee met een coverband. Een bekende, daar... be bekende coverband? Of? Nee, nee, onbekend. Um, Big Deal heette dat, of dat heet nog steeds zo. Okay. En in um, 2010 ben ik daaruit gestapt. Alleen in 2002 werd, uh, was de band uitgenodigd op een bedrijfsfeest. En dat was uh, door een bedrijf dus die, die dan feestjes organiseerde. En daar was de band dan, zeg maar, onderdeel van. En uh, die, de directeur van het bedrijf kwam toen naar mij toe en toen zei hij van ja, waarom ga je het eigenlijk niet alleen doen? Want ik denk dat dat beter bij je past. En toen heeft hij uh, ook in mij geïnvesteerd, banden gekocht. En dus naast de band ging ik dus op een gegeven moment ook solo optreden. Nou, van doodeng. Want ineens kijken ja. mensen alleen naar jou en niet naar uh, acht man. Ja, ze zijn gefocust op je. Ja, en dat vond ik echt heel eng. Dus ik stond altijd naast de geluidsman of achter hem. Een beetje verstopt. <laughs> dus ik heb heel veel bedrijfsfeesten gedaan. En ja, uiteindelijk ben ik 2010 uit de band gestapt. En ik merkte dat ik dit toch leuker vond. Oké, okay, dan gaan we naar het, het volgende nummer eigenlijk. Uh, full for Your Love. Ja. Hoe is dat? Als, dat is uh, kost... echt een uh, origineel nummer. Mijn eerste nummer is geloof ik 2000. Of 2001 geloof ik geweest. Okay. Niks mee gedaan. Gewoon uh, in de kast en uh, laten verstoffen. Ja. Ja, ik weet niet. Het was een uitprobeersel. En uh, zoiets. Ik, ik had hem in, in twee uurtjes of zo opgenomen in de studio. Oké. Okay. En een heel jong stel die echt, echt ook goed konden filmen. Die hadden zoiets Nou, daar gaan we een videoclip bij maken. Maar nee, ik heb er nooit wat mee gedaan. Heel spannend. Ja. Gaan we, gaan we in ieder geval luisteren. Oké. Okay. Saskia Hemans in there oh, for your love. Oh, oh, oh. The first time I saw your eyes, I felt the magic, It felt so strong. You put a spell on me. With your big lies, whoa, whoa. Always thought I was the only one. But many girls were living in your heart. You made sure my feelings are really gone. It's just all for me. Ooh. Today is gonna be a brand new day. I'm gonna pack my things and go away. And there is nothing, nothing else you can do. See food. a fool Voor je love, Saskia, heemans. Nou, ik, ik, ik moet zeggen, een heerlijk nummer. Dat, uh, ja, dat zeg, je moet er gewoon opnieuw uitbrengen. <laughs> ja, het is heel ja. anders. Ja, nou ja, ik bedoel, je zegt, uh, je hebt hem opgenomen in 2001. Ja. Maar ik, zo klinkt het niet. Dus... Nee, oké, okay, nou ja, dat je wel. Het, het is eigenlijk een, een nummer van uh, een beetje alle tijden. Ja. Dus je moet nou, er zeker wat mee doen. Horen. zal ik doen. Ga ik over na nou, en dan ja. uh, zien we je zeker weer graag terug hier. Hoor. Ja, leuk <laughs> even kijken hoor. Ja, wat, uh, wat kan je zelf nog vertellen over je, uh, ja, jezelf? Uh, zit er nog wat aan te komen? Uh, nieuw nummer, album of uh, ben je te, nou, boek, te boeken? Uh, ja, <laughs> ik, doe, ik doe alles zelf. Ik ja. heb geen management achter mij. Uh, mensen kunnen mij inderdaad uh, bereiken via uh, mijn website www.saskiesoulfo.com Punt .com. En vol met 1 L. Want iedereen doet twee nou, l maar ja, het is één ik, L. Euh, nou ja, ik zag je kat <laughs> voorbij komen. Vandaar dat ik dus ook met twee l. Ja, geschreven. een heleboel doen dat, maar dus het is 1 L. Ik denk, ja. nou... En toen, toen schreef je dus dat het 1 L was. Dus ik denk, nou ja, dan gaan we het maar eventjes veranderen. Nee, dat is... Dus uh, <laughs> ja, ik... Uh, omdat dit zo... Jij en ik zo verrassend... Uh, zeg maar... Uh, binnen is gekomen bij mij, de, de reacties. En uh, op mijn eigen pagina meer dan 60.000 keer bekeken. En ja. heel veel keer gedeeld. Het was echt verrassend. Dus ik had zoiets van... Uh, ja, ik wil nu doorpakken. Er, er is een ander nummer voor mij gemaakt. Het is wel een cover, maar wel in een, een, een, een, uh, een hele mooie bellet gemaakt. Iedereen kent dat nummer. Ik ga niet zeg, nog zeggen welk nummer het is. Okay. Maar uh, die wil ik in... Ik denk september, oktober wil ik die uitbrengen. Tezamen uh, met uh, die we net gedraaid hebben, of niet? Ja, weet je wat zo moeilijk is? Mensen, mensen willen graag dat je uh, je identificeert. Hè? Ja, of je Nederlandstalig je of is... Engelstalig. En hmm. ergens denk ik bij mezelf... mensen boeken mij juist vanwege dat, het feit dat ik heel veel soul zing. En de combinatie dan met de Kod-nummers... En dan heb ik zoiets van... ja, ik ga denk ik de uitdaging aan. Ik breng gewoon in totaal iets van acht nummers uit. Uh, Powerballet Nederlands. En dan Uptempo Nederlands. En daarna wil ik ook een combinatie maken... van uh, Nederlands met, een, met Spaans. Ja, ja. Want ik zing ook Spaans. Oké, okay. ja, daar heb ik en, iets van voorbij zien komen ja. Ja, okay. en ik heb zoiets van... Uh, dan zien we wel. Ik bedoel, je merkt vanzelf wel... De, wat aanslaat. Ja, nee, ja, ik bedoel, er zijn meerdere artiesten die, de, die zowel Engels zijn begonnen. Ja. Heel veel Engels hebben gezongen. En ja, toch ook daartussendoor gewoon Nederlandse nummers ja. uitbrengen. Ja, ik noem alleen aan Hoek maar. Ja. ja met ja, toevallig Dominique. Ja. ja Soms, soms kriebelt het toch eventjes eh, om, om eventjes iets anders eh, uit te brengen... als dat ze dat, dat van je gewend zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Ik, ik, vind, ik, vind, Nederlands, ik vind het best moeilijk. Uh, de emotie in een Engelstalig nummer ja, is makkelijker. Is makkelijker. Ja, ja. En Nederlands, uh, wat ik gewoon heel belangrijk vind... is dat, dat de, de tekst en de, de muziek... Dat moet ook bij me passen. Ik, ik kan ook niet alles zingen wat, wat Nederlandstalig is. Dat past niet bij mij. Ik nee. hou van zo. En zo breng ik natuurlijk in mijn stem. Maar het moet ook wel bij me passen. Het geheel. Ja. Nou ja, in ieder geval. Dat is uh, tot, tot, uh, tot nu toe uh, goed gelukt. Ja. We gaan nog even een plaatje draaien. Van uh, jouw uh, jou, uh, ja. idool eigenlijk een beetje. <laughs> niet zo kort. Oh, heerlijk. En een heerlijk nummer. Ja. Hou me vast.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 bij de telefoon en toen hij... 6.9, entertainment voor jou. En dit was uh, Richard Kut en... Hou me vast, heerlijk nummer. Wat jij, uh, Saskia? Ja, ik ben dol ja. op die vrouw. Ja. ja, ik ook. Als zij zingt, dan... Ja, kan ik niet, kan niet zeggen, zij is één met haar tekst en de muziek. Ja, ja dat uh, hadden we het er net uh, inderdaad al eventjes ja. over. Muziek is wat je, wat je eigenlijk moet voelen. Ja. En uh, ja, als uh, de, de tekst, de muziek en de persoon, de stem erbij klopt... Dan, uh, ja, dan heb je iets moois. Ja, dan komt het over. Ja, dat is uh, wat muziek eigenlijk moet doen. Ja, vind ik ook. Ja, toch? Ik, ik moet, wat ik je net al zei... Uh, ik, ik heb nooit naar teksten geluisterd... maar, maar de muziek moet me raken. Ja. En als de muziek me raakt... dat is toch een bepaalde emotie. En of het nou een, een bellet is, maakt niet uit. Dan word je één. Ja. En als je één wordt, dan, ja, dan vergeet ik de hele wereld omheen En dan ga ik er helemaal in. Nou ja, dat geldt denk ik voor tenminste de meeste mensen die van muziek houden. Ja, ja er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die niet van muziek houden. <laughs> ik kan me haast niet voorstellen. Ja, nee, ik goed. ook niet, maar goed. Je hebt uh, er, ja. ja, nou ja, en, uh, om me heen kijk ik wel eens en, uh, en dan heb ik. Uh, eigenlijk dan word ik een hoop herrie in ja. plaats van muziek. <laughs> nee, maar dat is ook zo. Daarom hou ik ook van de oude muziek. Ja. Weet je, dat, dat is gewoon tijdloos en. en ja, daar dit, dit, zit gewoon iets in, daar zit gewoon een ziel in. En misschien klink ik ouderwets, maar ik, heb dat, ik luister liever naar de oude muziek dan naar uh, de muziek van nu. Ja, nou ja, ik ben het helemaal met je eens. De jaren ja. 70, uh, eind jaren 60, ja. 70 en uh, ja, nog 80. Ja. En daarna wordt het eigenlijk een beetje bal. Dan komt het uh, overvliegen vanuit Duitsland, uh, de house en dergelijke. Uh, ja. De, de, maar de, zelfs, de, de, de zelfs dat, hè? Dan kregen we de rode schoentjes en de, de koplazen ja. en weet ik het ja, allemaal. Ja, maar dat is op zijn tijd <laughs> ook wel leuk. Maar, ja, want tuurlijk. ik ben nu bijvoorbeeld uh, met, een, uh, met een producer ook bezig. En ik zing nu, zeg maar, ze noemen het MC, hè? Ja. Ik heb, ben laatst ook in de studio geweest om een, uh, een beetje Rita Franklin-stijl op een Deep House nummer in te zingen... Nou, dat was gewoon gaaf. Vroeger deed ik dat, MC. Dat, ik ja. had gewoon, dat is een ultieme ja, ja. uitdaging. Ja. Ik hou van freewheelen. Ja. Nou, het, is, het is meer een beetje testing. Ja, dus dat doe ik dus eigenlijk er ook naast. Okay. Ja. Nou, het belooft Dance nog heel tracks. wat in ieder geval. Ja. <laughs> ja. Ik hou van uitdaging. We, we houden hier in ieder geval in de gaten. En dat sowieso. Goed. Leuk. We gaan nog even een plaatje draaien van Emily en uh, Read all about it. Yes. Saskia, denk ik zo. Toch, Sas? Ja, zeker. <laughs> ik ben helemaal gek van haar. Er is maar één nummer die ik van haar zing en dat is uh, Suitcase. En als ik dat nummer zing, dan ben ik ook echt helemaal in mijn eigen wereld. Soms, soms sta ik er ook gewoon. Ja, dan heb je geen, ben, ik, ben ik heel emotioneel. Ja, dan heb je geen idee dat er nog publiek omheen zit eigenlijk. Nee, daar ga ik er helemaal in. Ja, ja. Nou ja dat, is, dat is alleen maar mooi. Ja, uh, ja, het raakt me ook. Ja, dus, nou, uh, maar dan komt het ook uh, beter over bij de mensen, denk ik. Ja, Tenminste, dat dat, je, dat ik. Dat, dat, dat <laughs> die, nee, maar ja. vaak uh, als het helemaal uh, eigenlijk die van binnen komt... dan ja, klinkt het altijd uh, wat, uh, wat uh, ja, eerlijk gezegd, dramatisch. Mm -hmm. ja, dat het wat beter overkomt eigenlijk. Waardoor uh, ja, de mensen het eigenlijk zelf ook gaan voelen. Nou, het is heel apart. Want het, toen ik dit nummer in het begin zong in mijn repertoire had zag je mensen echt zo kijken van, oké, okay, wat is dit voor nummer? En naarmate ik hem dus een paar keer, dus echt of vaker ging zingen... dan merk je ook, want soms, ik let niet op het publiek, hè. Als ik, als ik sta te zingen, dan zing ik gewoon omdat ik het gewoon heel leuk vind... en met plezier. En op een gegeven moment ben ik op gaan letten... en mensen gaan dan echt zo van, oké, okay, dit nummer kennen we niet... maar het is wel een heel mooi nummer. Ja. En dan ben ik wel heel trots als ik dat dan zie... Ja, ik... Let niet altijd op hoor, maar als ik dan <laughs> opleef, want, ik moet toch... ja, want anders ben ik afgeleid, ben ik zo mijn tekst kwijt. <laughs> ja, nou, ik, dus ik ben ik, heel ik... voorzichtig. <laughs> ja, nou, dat sowieso. Ja. Ik bedoel, dat ja, soms als je, als je het goed doet, dan merk je het niet, maar dat, dat iemand zijn tekst vergeet. Maar ja, eigenlijk, ik zat even wat anders te denken. Ik, ja. ik zag nog een youtube filmpje voorbij komen, eigenlijk met Robert Leroy. Ja, ja klopt. En dat. dat, dat, dat dat ging samen, was dat ook wel een heel erg leuk ja, eigenlijk. Ja, echt. Ik, als ik samen met hem op het podium sta, dan ja, is dat... een of andere rederijen waar jullie op trouwden. Ja, dat klopt. Ja. En dan, wij zingen al, altijd als ik hem zie, dan doen we het nummer uh, Ik Mis Je Zo. Ja, ja dat, is, dat is inderdaad een prachtig nummer. Ja. Dat is al verschillende malen uitgebracht. Maar, ja, uh, klopt. Even kijken, ja, Peter Beensen was dat, ja. Die, ja. Die hem als eerste uitbracht. Ja, dat klopt. Ja. Daarna en daarna ben... zijn er nog verschillende covers geweest. En uh, Risa Johnson met uh, nog iemand. Ik uh, kom, kom even niet meer even snel op zijn naam. Maar die jongen is dus uh, inderdaad vroegtijdig overleden. Met uh, 22 jaar, geloof ja, ik. Ja, dat uh, klopt. Dat, uh, dat nummer werd, zo heb ik dat nummer eigenlijk ontdekt. En ja, ik, ik, vind, het een, ik vind dat ook zo'n mooi nummer. En als ik dan met Robert Leroy sta, dan ja, weet ik niet. Het is net alsof het, het nummer bij ons hoort. Ja, nou ja, dat, ja die klik is er gewoon. Je, ja. zie, je ziet gewoon. Uh, ja. Ja, nee, dat klopt. Uh, het klinkt gewoon lekker. Ik hoop dat hij gauw met <laughs> mij wil gaan zingen, opnemen. Ja, nou ja, uh, bij deze. <laughs> ja, toch? Robert, hoor je dat? <laughs> dus uh, gewoon lekker Facebook in de gaten houden, u ja. hey, uh, Purple Rain, Prins, heb je daar nog wat mee? Ja. Ah, Prins. Ja. Grote fan van. En, ja. Um, ja, Purple Rain is ook een van mijn favorieten die ik ook heel graag zing... Het is ook een van de nummers waar ik ook mezelf echt in kwijtraak. Als oh. ik er eenmaal sta en ik zing hem dan... Mensen verwachten ook niet wat ik bij het tweede gedeelte doe. Want dan ga ik echt op mijn eigen manier zingen. En ja, het kan ook niet anders. Ik weet niet waarom. Op een of andere manier zit ik er zo in. En iedere keer zing ik hem ook net even iets anders. Het ligt aan mijn gemoedstoestand. Maar ja, ook daarin verdrink ik. Zo'n mooi nummer. Dan gaan we hem eventjes draaien. Ja, graag. Toch? Ja, leuk. Als hij het doet hoor, dan moet ik even kijken. Ja, kijk, daar komt-ie. Komt-ie? Dat was Met Purple Rain natuurlijk. Veel te vroeg van ons heen gegaan. Maar wat moois heeft hij wat achtergelaten. Of wat, wat heeft hij wat moois achtergelaten. Zo moet ik het zeggen. Ook, ook ik verspreek mijn eigen wel eens, Saskia. Ja, dat geeft toch niet? <laughs> Daar ben je toch mens voor? Gelukkig wel. Ja. Als ja. dus alles zo perfect moet gaan, nou dan ja, kom je niet nou, meer echt over. Nou ja, nou ja en live, ja, ik heb ook geen boekje of papiertje waar Hoeft ik alles van af niet? kan lezen. Dus. <laughs> <laughs> moet het allemaal gewoon zo doen. Dat is het mooiste, komt het mooiste over. Ja, natuurlijk. Toch? Tina Turner. Ja. Dan had je nog, ja, tot, tot besluit gaan we nog eventjes. Een, een plaatje zo voor jou draaien natuurlijk. Tina Turner, wat heb je daarmee? Die vrouw, die vrouw is één bonk energy. Dat, uh, Dat ben is ik gewoon. met je eens. Ik, ben, <laughs> ik heb er geen andere woorden voor. Als ik, als ik haar nummers zing, dan ben ik gewoon... Niemand kan haar ook nadoen. Nee, niemand. Nee, nee. Niemand komt met dus, haar stem Ik, ik weet ooit, stem. Ooit, ooit, de talentenshow is er eentje geweest... die uh, ja, die, die vrouw die had een hele... Ja, een klein vrouw. Nou was flinke tante wel. Oh, je bedoelt... Uh, uh, ze, ze, ze, uit Afrika? Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Die, die probeerde... Die <coughs> kwam dan een beetje in de buurt, maar... Jawel, maar eigenlijk... Zij heeft gewoon een unieke stem. Ja, ja. Dat, ja heeft, nou, dat sowieso. Dat heeft ze gewoon. Dus ja. Net als Barbara Streisand, die hebben gewoon een, een, iets unieks in hun stem. Maar deze vrouw, als ik haar... Als ik haar uh, nummers doe, dan weet ik niet. Transformeer gewoon in een Tina Turner. <laughs> transformeer jezelf stel... in een Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, weet je het is? Ik vind als je optreedt... Ik, ik begrijp niet dat mensen die zingen... stilstaan. Ik, ik, mijn, iedere vezel in mijn lijf moet bewegen. Ik, ik ja. moet bewegen. Ik pak ook de hele zaal. Ik ga eigenlijk, eigenlijk ben ik doodongelukkig... op een heel groot podium. Waar je heel veel ben Ik Ben heel nerveus. Ja, want dan, dan zien mensen mij alleen staan. Ja. En wat ik dan doe is het podium eigenlijk heel klein maken. Dus eigenlijk ga ik als een wervelwind. Niet storend, hoop ik, maar wel... Gewoon rennend over het podium heen. Ja. Nou ja, ik maak wel het podium klein, ja. Zodat ik niet het gevoel heb dat ik opgeslokt word. Dus als ik dan Tina moet doen, ja, dan ga ik... Oké. keer. keer. en dan gaan we die zo even uh, ter afsluiting draaien... want we gaan langzaam naar het nieuws van zeven uur ook. Uh -huh. Ik uh, wil jullie hierbij hartelijk danken voor de komst naar de studio... Interessant wordt. Nou, red jij bedankt ja. dat ik mocht komen. Nou ja, graag gedaan. Ik bedoel, ja, jij hebt je nummer uitgebracht. Dus. <lacht> nou ja, het is toch een compliment. Dus ik ben hartstikke blij. En geef je collega in Spanje een dikke knuffel. Ja, ja, ja maar Al, die Albert, Jan, Albert Jan heette. Albert. Albert. <lacht> Volgende keer erbij, hè? Ja, dat, dat was niet afgesproken. <lacht> ah. Hij zit in ieder geval prima ja, ja Nou, het weer hier is toch, euh, nou ja, toch nog een beetje magertjes temperatuur is goed maar het zonnetje laat het nog even afweten hoop dat het mooi gebeten is in ieder geval maar te hopen voor het weekend ja nou ik zou zeggen ja euh, nogmaals bedankt voor de komst naar studio nog ja. even tot afsluiting uh, hadden we al gezegd uh, site had je site ja ja en anders even terug op uh, Facebook Facebook onder Saskia Soulful En als je echt hele oude filmpjes wil zien... dan is het Saskia Heimans, Zoals het bouwbedrijf. Op, op YouTube. Heimans. Heimans, ja. Zo schrijf je Ja, ja, ja, ja. ja op YouTube dus H, vind je heel veel H, filmpjes. H, H -E lange I, H.E. Lange Ja, klopt. Ja, nou, dat is ook een gedeelte van mijn naam. Hij. Ja. ja. Hey, geen familie <laughs> stiekem, hè? He? <laughs> hey, we gaan nog even een plaatje draaien. Ik zou zeggen graag goed. tot de volgende keer. Ja, ik hoop het. Dank je wel. Ja, dat ik zijn. En een Even, fijne uh, avond. Ja, jij ook. En uh, een fijne reis terug. Dankjewel. Alsjeblieft. Tina Turner, Private Dancer. Well the men come in these places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 Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make a million dollars. I wanna live out by the sea, have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family.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 with me.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 Toe, die dag. Geen enkel uur is er dat ik berouw, al geld voor mij als troost, slechts één herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou, maar minder nog dan morgen, als de dag begint.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 Ik hou nog meer van jou... Als toen... Die dag... Als de dag van toen... Hou ik van jou... Misschien oprechter... En bewuster trouw... Ja, een heerlijk nummer. Alweer een tijdje terug. Mama's jasje en... Als de dag van toen. En uh, ja... Ik zou zeggen... Saskia en... Uh, en friends, ik zou zeggen wel thuis en uh, een goede reis terug. We gaan verder met Cindy Loper en All Through the Night. This precious time When time is new Oh Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en graag weer tot volgende week. Groetjes! Tot zover: het ritme van ZFN via de kabel op 104.5.